10 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Het GroenLinks-kamerlid Van der Lee was al jaren op de hoogte... van het wangedrag van de medewerkers van het Britse Oxfam. Hij werd in 2012 al geïnformeerd. Hij was op dat moment directielid van de Nederlandse tak Oxfam Novib... en verantwoordelijk voor de campagnes. Van der Lee zegt dat hij niet alles wist, zo was hij er niet van op de hoogte... dat het ging om een seksschandaal. Achteraf vindt het GroenLinks-kamerlid dat hij beter had moeten doorvragen...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 Ook andere Europese landen tellen deze winter relatief veel sterfgevallen. President Trump voert hoge heffingen in op geïmporteerd staal en aluminium. Hij gaat importtarieven van respectievelijk 25 en 10 procent heffen. De maatregel is bedoeld om de eigen staalindustrie een impuls te geven. Die ondervindt hevige concurrentie van de goedkopere import. Canada en de Europese Unie exporteren veel staal naar Amerika. Zij hebben al boos gereageerd.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 Het weer in het hele land gaat het 6 tot 10 graden vriezen vannacht. Door de wind voelt het nog kouder. Morgen iets minder koud, met temperaturen tussen min 3 en 0 graden. En ook de wind zwakt af. In het weekend zet de dooi in. Dit was het NOS Journaal. Nou, We hebben verkeersinformatie. Goed nieuws uh, over de A16, waar urenlang de weg dicht was bij de Belgische grens. Het was een veewagen gekanteld met kalveren. Dat nou, is allemaal achter de rug. De spoedreparatie is nog wel aan de gang, maar het verkeer kan er weer via de vluchtstrook weer langs. En de file richting Breda neemt snel af. Complimentjes? Extra aandacht? Flirten is niet strafbaar. SecondLove.nl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 Stelijn en opsteken met Robert Meder en Thijs van den Brink. Het laatste uur van Langs Lijn en Omstreken. We zijn er nog 60 minuten, bijna 60 minuten met sport en achtergronden bij het nieuws. Tijdens de wekelijkse filmrubriek bespreken we de aller, allerlaatste film... van filmicoon Daniel D. Lewis met filmkenner Floortje Smit. Ja, en uh, Jumbo wordt de nieuwe hoofdsponsor van de, de huidige Lotto Jumbo Schaats en Wielenploeg. En over dat nieuws praten we met de ploegbaas Richard Plugge. En we willen met wielrenner Steven Kruiswijk. Nou, we beginnen natuurlijk zoals gewoonlijk met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Atletici van Hassan heeft op de WK Indoor Zilver gewonnen op de 3000 meter. In het Engelse Birmingham was de Ethiopische Genzebe Dibaba overtuigend de sterkste. Hassan bleef de Britse Laura Muir voor nipt. Op de WK rennen in Apeldoorn is Matthijs Bugli vierde geworden op de keierin. Ook Harry Laurijzen eindigde in de finale buiten het podium. Hij werd zesde. Op de scratch eindigde Wim Stoetinga, ook als zesde. En Bart de Vries heeft in Arnhem de tweede marathon op natuurreis gewonnen. Hij stond na afloop te trillen op zijn benen. Maar niet vanwege de vermoeidheid van de wedstrijd. Ik sta nu te trillen dat de kou, maar het was, uh, het was uh, echt sensatie vandaag. Uh, hartstikke mooie omstandigheden hier op de baan. En uh, ook een mooie wedstrijd voor mij met goede afloop. Ja, Bij de vrouwen ging de zegen naar Ineke. Dedden, vorig jaar Nederlands kampioen op de Wijzenzee. Robert Molenaar is ook volgend seizoen trainer van Roda JC. De club die 17e staat in de Eredivisie verlengt zijn contract. Dat betekent dat Molenaar ook bij degradatie mag aanblijven. En Neymar wordt dit weekend geopereerd als een gebroken middenvoetsbeentje. Volgens de teamarts van Brazilië duurt de revalidatie langer dan verwacht. Zo'n drie maanden. En als dat klopt dan wordt het krap om Neymar op tijd fit te krijgen... voor het WK van deze zomer. Jumbo is de nieuwe hoofdsponsor van de huidige Schaats- en wielenploeg Lotto Jumbo en investeert fors meer de komende jaren. Eerder werd al bekend dat Lotto aan het eind van dit jaar stopt met de sponsoring. Directeur Richard Plugge van de Wielentak is blij met het akkoord met Jumbo. Hij noemt het een mega-deal. Ja, een mega deal, ja. En ik denk voor de Nederlandse sport uh, heel goed. Uh, ongekend. En uh, ja, we zijn super blij en super trots dat, uh, dat Jumbo uh, zich uh, onder dit project, uh, wat uh, Jack en ik vier jaar geleden. Onder aanvoering van Lotto zijn gestart dat we dat voort kunnen zetten. Lotto is wel afgehaakt. Is dat spijtig? Ja, natuurlijk. Ze hebben aan de wieg gestaan van, uh, van dit project. Maar uh, ja, Jumbo heeft aangegeven bij, aan te willen sluiten bij de ambities van ons team. En uh, Lotto heeft daar de, de ruimte voor gegeven aan Jumbo. Bouwen betekent ook de komende jaren meer samenwerken tussen de schaats- en de wielenploeg. Hoe moeten we dat uh, concreet zien? Nou, dat uh, Jack en ik zijn, zijn al heel erg aan het samenwerken geweest de afgelopen jaren. We hebben wat uh, trainen, trainers hebben met elkaar gesproken. Jack heeft gespart met onze trainers. Uh, en dat gaan we nog meer doen. We gaan ook uh, organisatorisch meer met elkaar samenwerken. Denk aan de administratie, dat soort zaken. En we gaan het echt samenvoeren. Het wordt gewoon echt één ecosysteem. Dus het wordt gewoon één team met, met twee sporten. Uh, dat is eigenlijk uh, waar het over gaat. Meer budgets er gaan uh, geluiden... 15 miljoen euro voor de wielenploeg, klopt dat? Nou, over de budget hebben we afgesproken dat we daar geen, geen uitspraak over doen. Maar in elk geval veel meer mogelijkheden, veel meer financiële middelen. Wat betekent dat concreet voor de wielenploeg? Want de schaatsploeg dat is al absolute top. Wielrennen zit u een beetje aan de onderkant van de, van de ranking. Nou, wij kunnen inderdaad nu een stap maken en uh, uh, we kunnen uh, op een World Tour niveau goed mee gaan doen zometeen. En dat is, dat is gewoon heel fijn. En, uh, ja, we, kunnen, uh, we hebben Dylan de en Primo's Rookletje al verlengd. We hebben ook Steven Kruiswijk verlengd. Dus uh, mooi nieuwtje, zeg maar. Uh, uh, we gaan ook drie jaar door met, met Steven Kruiswijk. Dat is hartstikke fijn. En we kunnen competitief uh, zijn op World Tour niveau. En uh, ja, dat helpt enorm. Over toppers gesproken bij de schaatsploeg. Uh, Kramen loopt door. Achter eekte, Nuis niet. Maar dat wordt binnenkort dus ook uh, verlengd, neem ik aan. Nou, uiteraard werken we daaraan. En hebben we, uh, ja, de, als Jack aan mij vraagt, wat denk je ervan? Moeten we met hen door? Uh, zijn we binnen één seconde eruit? Uh, maar het is wel aan Jack om dat, uh, om dat met de schaatsers gewoon uh, te doen. Uh, en daarover over te, uh, te spreken met hen. Maar uh, natuurlijk zou het mooi zijn als die blijven. Komt er ook een opleidingsploeg? Daar, uh, dat hoop ik wel. We hebben een plan uh, klaar wat we willen gaan uitrollen. Dan moeten ook wel de knopen nog even aan elkaar... of de eindjes aan elkaar geknoopt worden. Uh, maar het idee is wel om, ja, om, om uh, het wielrennen in Nederland... En, uh, maar ook voor schaatsers uh, echt wel de onderkant... dus de jeugd uh, te binden en op te leiden. Ja. Want talentontwikkeling ja, dat is natuurlijk ook cruciaal... en ook een uh, groot onderdeel van, van deze deal... Ja, zeker. En uh, ik denk dat het in het wielrennen, met name als ik even over mijn uh, ploeg praat... heel belangrijk is dat de, het wielrennen uh, Rabobank is een, een paar jaar geleden gestopt met een opleidingsploeging. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we wel die opleiding op een goede manier blijven doen. Ja, directeur Richard Plugger was dat. Steven Kruiswijk heeft uh, bijgetekend, uh, dat hoorden we net. Uh, Steven, Goedenavond. Dat, dat, dat moet voor jou een, een, een flinke opluchting zijn geweest. Hoe lang weet je het al? Uh, dat van de jumbo verlenging, bedoelt je? Nee, gewoon dat je, dat je contracten met... Ja, met de een heeft met het ander te maken, denk ik. Dat je contract is verlengd met drie jaar. Wanneer is dat rondgekomen? Uh, nou goed, daar zijn we de afgelopen, afgelopen maanden eigenlijk in de winter mee bezig geweest. Uh, ik had natuurlijk nog een doorloopcontract. Uh, het einde van dit jaar, tot het einde van dit jaar. En dan uh, is het in deze periode al heel prettig dat je nu al. Weer de zekerheid hebt en uh, dat je er zo snel aan bent met de ploeg. Hm. Uh, dat er een meerjarencontract uit is gewild. En zeker nu ook bekend is geworden dat de Jumbo. voor minimaal vijf jaar doorgaat. Dat geeft wel uh, heel veel vertrouwen en een uh, uh, ja, rust. Ja, rust kan ik me inderdaad voorstellen. In hoeverre versterkt deze deal het teamgevoel met je collega's bijvoorbeeld? Uh, ja, goed, de, de schaatsen, zoals tot nu toe bij ons al. Uh, we, we reden en schaatsen onder dezelfde naam van de ploeg, maar uh, echt veel met elkaar te maken hadden we niet. En, uh, zeker omdat onze planning zo ver uit elkaar lopen. Ik denk dat dat meer aan de bovenkant zat. Uh, wat wat uh, Risa Plugger ook al eerder aangaf, dat de trainers veel met elkaar te maken hebben: uh, de coaches uh, en het management. Dat daar veel samenwerking is en waar uh, hier en daar. Uh, een wisselwerking zit met renners die misschien op het trainingskamp kunnen. En dat zullen eerder de schaatsers zijn die met ons gaan trainen op de fiets natuurlijk dan wij op de, schaats, uh, de schaatsbaan zullen zijn. Maar uh, ja, die, die wisselwerking die moet misschien nog wat, uh, wat meer, uh, meer komen. Maar uh, ja, goed, uh, we hebben wel natuurlijk veel raakvlakken in de sport. En, uh, ik denk zeker dat jullie ook de Olympische Spelen ziet... toe succesvol uh, onze schaatsers daar zijn geweest ja dat is natuurlijk wel een mooi voorbeeld en hmm. ja dat, uh, dat kan altijd uh, extra positieve inbrengen ja als de wielrenners gaan schaatsen moet je even bellen want dan komen we even met een camera <laughs> ja dat uh, zullen we eerst maar eens even gaan oefenen dan <laughs> ja, dat ja bedoel ik maar was het voor jou nog groot nieuws de afgelopen dagen of dacht jij gisteren toen Lotto aankondigde te vertrekken oei wat krijgen we nu uh, nou goed ik had natuurlijk al wel geluiden gehoord dat uh, dat de, dat de ploeg bezig was met het verlengen van uh, met de sponsoren. En dat ze ook uh, ja, het liefst zo nou snel mogelijk op de tafel gingen zitten om een verlenging eruit te, te krijgen. En natuurlijk om, omdat je zekerheid wil. En in de Witersport is ja, de laatste jaren wel gebleken dat die zekerheid. Uh, die hebben niet veel ploegen. Veel ploegen hebben contracten voor één of twee jaar met sponsoren. En ze ja. zijn al elk half jaar. of elk jaar weer uh, aan het zoeken om, om een sponsor erbij te trekken. En ook dit jaar zijn we er weer verschillende sponsoren zijn, verschillende ploegen die op zoek moeten naar een nieuwe, nieuwe, nieuwe naamgever. En ik denk dat dat voor ons nu, uh, nu zeker uh, met deze uh, ja, binding van vijf jaar, dat, uh, dat, geeft, gewoon, uh, ja, dat geeft gewoon heel veel vertrouwen uit vanuit de sponsor natuurlijk. Ja. Maar het gaat ook wel, denk ik, op de wielersport aan zich, of op de sportwereld wel uh, ja, echt in uh, dat, dat het mogelijk is, zeg maar, om dat, om dat gewoon voor langere tijd te doen. Ja. En dat denk ik wel voor de stabiliteit wel heel belangrijk. Maar er gaat ook nog eens fors meer geld naar de wielerploeg, als we het net goed begrepen. Wat verwacht je dat uh, daarvan te zien zal zijn van jullie? Uh, nou goed, ja, de, de, over het bedragen dat weet ik zelf ook niet. Maar uh, kijk, uh, we wisten wel dat we... Uh, de afgelopen jaren zaten natuurlijk niet bij de, de, bij de top 5 ploegen van de, van de World Tour qua budget. Alleen, wij gingen altijd op een slimme manier om... met het budget en uh, innovatie, denk ik... We hebben we wel het maximale eruit gehaald. En nu kun je misschien... Uh, de ploeg heeft altijd zoveel ideeën en uh, ja, innovaties uh, die ze eigenlijk willen toepassen... maar soms gewoon niet haalbaar zijn omdat je het budget niet hebt. Want dan moet je keuzes maken. En hetzelfde geldt voor keuzes maken met uh, renners die je wilt binden of wilt houden. Zeker als uh, ja, jonge jongens die komen op, uh, die, die leid je op. En die, die gaan op een gegeven moment uitslagen rijden en die worden duurder. En ja, als je ze dan zelf niet kunt houden, dat is natuurlijk heel jammer. Hè? Ja nu is denk ik wel het, uh, zeker het plan en uh, dat is ook een beetje de visie van de ploeg om die als die je opleidt ook gewoon binnen de ploeg te houden en dat zie je nu ook met uh, ook zeker met Dylan uh, die uh, nu twee jaar uh, weer ook weer bij is betekend uh, van de winter ja. ja je ziet echt dat werken dat loont en uh, dat zie je dit uh, jaar nu eigenlijk de eerste maanden van het seizoen al dat dat uh, zijn vrucht afweren ja. betekent dat ook dat er voor jou meer concurrentie kan komen als er meer budget komt uh, binnen de ploeg uh, ja. nou goed uh, uh, meer budget binnen de ploeg uh, betekent ook door dat er een sterkere selectie komt. En dat is denk ik alleen maar goed. Alleen voor mezelf zie ik dat niet als uh, directe concurrentie... maar meer versterking voor mij om uh, voor mezelf die, die aansprekende resultaten te gaan behalen... in de wedstrijden waar ik uh, wil scoren. En, uh, je ziet ook gewoon dat je een sterke ploeg om je, om je heen nodig hebt... Om, uh, en sommige wedstrijden kunnen scoren. En dat, uh, dat is denk ik ook uh, de bedoeling... dat we gewoon in een breed sterven worden... en dat we gewoon op meerdere vlakken uh, mee kunnen doen straks. Ja, Kruiswijk, Dumoulin en de Tour. Mooi. Ja, ik heb het gehoord. Ja, ja. Dus ik uh, ben benieuwd. Ja, ik, ja, wij ook. Heb je trouwens het uh, grootste nieuws uit de Tour uh, van vandaag al meegekregen? Dat ze misschien uh, stoppen met de ronde missen? Oh nee, dat heb ik eigenlijk nog niet meegekregen. Ja, ja. dat is natuurlijk het grootste nieuws van vandaag natuurlijk. Vind je ervan? Ja, nou goed. Ja, en, uh, ja, het zat er misschien wel een beetje aan te komen, denk ik. Volgens mij is het al eerder uh, eh, in sommige wedstrijden aangepast. Maar, ja, in Spanje uh, volgens mij ook al, ja. Ja, goed. En uh, volgens mij in de Formule 1 uh, zijn ze ook al uh, een beetje ervan afgestapt. Of in ieder geval uh, van, uh, van de dames op, op de grid. Dus uh, ja, goed. Dat, uh, dat hoort denk ik bij de huidige, huidige tijd. Ja. En je vindt het niet erg dat je dit uh, niet het Giro mag rijden? Uh, nou goed, ik vind, het, ik vind het jammer, want ik vind het Giro een hele mooie wedstrijd. Alleen uh, ik ben vooral heel blij en uh, gemotiveerd om weer eens uh, uh, aan, uh, aan het vertrek te staan van de Tour. En uh, ja, dit jaar te volledig uh, daarop te gaan focussen. Ja, en uh, kijken niet... wat ik daar kan behalen. Je gaat wel kijken, of zeg je van nee, ik wil het niet zien. We gaan gewoon lekker trainen op die dagen. Uh, beide uh, trainen en, uh, en misschien uh, op de rustdagen een beetje de tour volgen. Op uh, de rustdagen. Ja. Ja. Goed, dankjewel. Steven Kruiswijk en heel veel succes komend seizoen. Dankjewel. Doeg! Turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. I want. Solo Asylum en uh, Runaway Train om bijna uh, 20 minuten over tien... op N NPO Radio 1 en langs de lijn en omstreek. Het is een trend in Hollywood, method acting. Acteurs die zich zo erg inleven in hun filmpersonage... dat ze ook in het dagelijks leven bijna onherkenbaar zijn. Een van de acteurs die bekend staat om zijn method acting... is de 60-jarige Daniel Day-Lewis... die vanaf deze week voor de allerlaatste keer op het witte doek te zien is... in de film Phantom Threat. You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garment. Things that only I knew were there. Secrets. <laughs> Her arrival has cast a very long shadow. She's barely looked at you this evening, has she? May I warn you of something? My brother can feel cursed that love is doomed for him. Ja, we gaan erover praten met filmjournalist Floortje Smit. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, ik, ik heb net geprobeerd uit te leggen wat method acting is... maar ik snap het zelf nog niet helemaal, als ik heel eerlijk ben. Acteurs die zich zo erg inleven in een filmpersonage... dat ze ook in daad het leven bijna onherkenbaar zijn, zei ik. Ja. Wat bedoelde ik precies? Je, je bedoelde, het is, het is een, een, een methode van acteren... die is ontwikkeld in de jaren 30 in uh, Rusland door Stanislavski. Uh, dat is vervolgens is dat naar Amerika gekomen via een acteercoach... die heet uh, Lee Strasberg. En die heeft lesgegeven aan mensen als Elbster... Pacino en Marlon Brando. En het idee is dat je dus niet je emoties acteert of je uh, personage acteert, dus doet alsof je iemand bent, maar dat je hem voelt. Dus uh, je gaat niet verdriet spelen, maar je wordt echt verdrietig. En dat is in Hollywood is dat eigenlijk een beetje doorgeslagen, uh, waarbij je dus ziet dat acteer, acteurs voordat ze een personage kunnen spelen echt het gevoel moeten hebben dat ze... Alles kunnen voelen en denken en doen wat dat personage doet. Maar hoe moet je dat dan doen? Hoe moet je bedoelt verdriet spelen, kan ik me je voorstellen. Hoe ja. ga je je verdrietig voelen? Uh. Volgens het, het hele idee van Method is dat je het inderdaad uit jezelf haalt. Hè? Dus dat je het baseert op je, op je eigen verdriet. Um, maar het gaat, wat ik zei, het gaat, het gaat dus verder. Uh, een voorbeeld bijvoorbeeld is um, uh, Dustin Hoffman. Die uh, speelde in uh, The Marathon Man. Die moest, drie, die moest spelen dat hij drie nachten niet had geslapen. Dus die had dan ook. Daadwerkelijk, gewoon ja, okay. drie ja, nachten slapen. Hmm. Dat was nog makkelijker. Ja. Uh, je hebt acteurs die heel veel, uh, die, als ze denken dat ze voor een rol drugs moeten gebruiken, dat ze drugs gebruiken, uh, dat ze gaan drinken, okay. dat ze dronken op de set komen, heel veel afvallen of heel veel aankomen. Het, het zit er allemaal een beetje bij. In. Maar er is bijna geen acteren meer. wat dan ben je zo. Ja. Nou, dat is dus het idee. Het idee is ja. inderdaad dat de grens tussen de acteur... en, uh, en, en de mens die ze spelen eigenlijk ja, vervaagt. Maar ik begreep dat uh, Daniel Day-Lewis... die sloeg daar soms wel een beetje in door. Volgens mij heeft hij een keertje... Uh, drie weken lang uh, uh, alleen in een bos uh, gewoond. Drie maanden, of drie, mij. Alsof, drie maanden zelfs, Ja, hij, ga, hij gaat echt om heel... Om te leven. Ja, hij gaat echt heel ver. En uh, wat hij bijvoorbeeld ook heeft gedaan... hij heeft um, bijvoorbeeld gespeeld in The Unbearable Lightness of Being. Dat is een film die speelt zich af in Tsjechië. Dus dan heeft hij ook Tsjechisch geleerd. Terwijl het in het Engels was, Het was mij. een Engelse mm. film, ja, ja. Hij heeft geen woord ja. geen gesproken. Dus dat, dat, is, dat is zo ver gaat hij En hij heeft voor um, zijn rol als... Um, gangmember in The Gangs of New York... daar speelde hij ook een slager... heeft hij ook gewoon leren slachten. Ja. Zo ver gaat ja, okay. hij met... Uh, vind jij dat het dat toevoegt aan een film... als, een, uh, als er volgens deze methode wordt uh, geactiveerd? Oh. Nou, in zijn geval vind ik het echt heel goed. Want je, je ziet gewoon... bijvoorbeeld in deze film speelt hij een modeontwerper... een hele elegante man. En je kan echt zien dat hij dat personage... helemaal vanaf niks heeft opgebouwd. Dus elk maniertje... elk uh, dingetje klopt. En hij heeft... Voor deze rol heeft hij dan dus zelf ook uh, naailes genomen. Hij heeft zelfs een jurk gemaakt. Hij heeft een hele ik. jurk, een hele couture jurk ja. heeft hij uh, genaaid. En ja, het idee is natuurlijk dat hij dan als je hem een, een, een knoopschat ziet stikken... dat dat er ook echt heel goed uitziet. Maar, maar daarvoor had hij, heeft hij volgens mij, toen hij een tijdje geen films maakte... Is, heeft hij zich toegelegd op het maken van schoenen. Toch? Ja, ook nog, ja. ja. ja dus dus dan, dan, dan zit het er wel een beetje in, denk ik dan. Ja. Dus dan vind ik die stap naar een jurk maken, die, die snap ik dan wel weer. Het is een ambachtsman. Hij ja. ziet het echt... als een soort ambacht. En ik zie, bij hem zie je dus dat het wat toevoegt. Maar je ziet ook bij heel veel acteurs. Um, het is natuurlijk ook, het levert altijd prachtige verhalen op. Dus dat is ook handig bij de promotie van je film. Hè. Uh, we zagen het bijvoorbeeld bij The Revenant, daar had uh, Leonardo DiCaprio geloof ik echt in een berenvel geslapen of zo. En dat werd dan ook lekker dan uitgediept bij, uh, bij interviews. En mensen winnen daar dus ook heel vaak oscars mee. Dus um, als je bijvoorbeeld iemand speelt in een rolstoel heb je gewoon meer kans op een Oscar. Omdat mensen echt zien van... God, nou dat is inderdaad echt heel anders dan hoe die uh, normaal is. Ja. Maar hij heeft toch ook een rol gespeeld in een film... in een rolstoel. ja. Dat hij, dat hij hoe lang wel niet in, ook in een rolstoel heeft, heeft geleefd. Ook. Ja, My Left Foot was dat. En heeft hij, heeft hij zich ook uh, laten voeren bijvoorbeeld met een lepel. Want hij speelde een volledig uh, verlamde man. Um, hij heeft, uh, toen hij Abraham Lincoln was, heeft hij zijn, uh, zijn uh, sms'jes, heeft hij ondertekend, ondertekend met ape. <laughs> in plaats van met. Dus hij blijft. Het is echt zijn idee. Hij, hij zegt, je moet voor zo'n rol moet je gewoon echt helemaal. Je moet het personage echt helemaal worden. Je moet het uh, dus ook op de set. Um, hij houdt zijn accenten. Hij heeft verschillende accenten. Hij houdt zijn accenten ook uh, daarbuiten. Nou ja. Er ja, is... Maar ook na afloop. Want het is natuurlijk volledig afkikken als je zo in ja. een rol gaat. Het is niet zo van, hop, het, en, en de film is klaar en nu is het, uh, nee, nu is het en over. Nee, ik, ik denk dat dat best zwaar is. Want um, hij zei zelf, hij doet ook expres steeds één rol per keer. Dus het is geen acteur zoals wat veel acteurs doen die dan alvast even een ander script lezen of zo. Hij focust zich volledig op die ene rol. En daarna, hij heeft ook wel gezegd, er komt een soort zwart gat. Hmm. En nu met de Phantom Thread um, heeft hij gezegd dat hij overweldigd werd door verdriet. En dat hij in die uh, fase eigenlijk heeft gezegd van nu stop ik ermee. Ik stop nu met acteren, ik doe dit niet meer. Omdat hij het te zwaar vond omdat het Er kwam? was iets met die rol. Het is een hele mysterieuze man. Dat vind ik trouwens ook een voorbeeld. Heel veel van die method actors. Die, die vertellen al die dingen. Wat ze dan doen. En wat ze allemaal voor zo'n rol hebben voorbereid. Hij heeft het er liever niet over. Hij heeft ook liever er niet over wat hij precies doet. En hij kan dit ook niet goed uitleggen. Het is een soort... Ja, een gevoelsding. Hij hmm. is ook bijvoorbeeld ooit, um, hij heeft op het toneel gestaan, heeft hij Hamlet gespeeld, en daar is hij halverwege een Hamlet is die opgestapt en weggegaan. Gewoon tijdens een voorstelling. Ja, omdat hij zich, ze zeiden dat hij zijn dode vader had gezien tijdens de voorstelling, um, en dat heeft hij later een beetje bijgesteld. Hij zei: ik voelde me gewoon leeg, ik kon niks meer geven, dit was het. Okay. En, dus hij is vrij rukzichtloos in ja. uh, in ja. dat ja. soort uh, dingen. Ja. Even naar die film. Ja. Want uh, ik heb de trailer gezien en dan ziet het er in het begin uit... als een kostuumfilm en uh, lief, twee mensen die elkaar aardig vinden... en die gaan allerlei avonturen beleven. Nou, dat laatste klopt wel, ja. alleen dat lieflijke dat, dat, dat is niet echt de bedoeling. Als hij dat zegt, dan wordt de regisseur boos, denk ik. Het is een hele ongrijpbare film, want het is inderdaad een hele... als je ernaar kijkt van de buitenkant, een hele elegante, mooie, uh, keurige film... Uh, alles gaat volgens regels en netjes. En er zit een soort duistere ondertoon in die steeds meer uh, voelbaar wordt. Het gaat eigenlijk over een soort driehoeksverhouding tussen um, deze man... die modeontwerper, die volledig gepassioneerd is uh, met de jurken... Er komt een vrouw bij, dat is een muze. Maar over het algemeen zet hij die vrouwtjes uh, vrij snel aan de kant. Maar deze, ja, ja, maar zo ziet hij ze. Okay. Het, is, het is een soort voorbeeld van zo'n zo zo man die heel erg op zichzelf gericht is. En deze vrouw die uh, pikt dat niet. Of eigenlijk die weigert zichzelf aan de kant te laten schuiven. En dan, komt er een, dan ontstaat er een soort machtspel. Een soort kat en muisspel waar je niet echt de vinger op krijgt. Maar het is, ja, het is fascinerend en prachtig gespeeld ook door haar trouwens. Is het Oscar waardig trouwens? ik vind ze wel. Maar Oscar waardig is niet per se wat, uh, wat heel mooi is. Nee, Oscar... maar het is ook zijn laatste, laatste film. Ja. Dus ik kan voorstellen dat dat ook wat aandacht genereert. Ja. Hij heeft er al drie gehad, hè, geloof ik. Drie hij Oscar. heeft er al drie. En ja. er, hij heeft de hele geduchte concurrentie van een andere method actor. Dat is uh, Gary Oldman. Die uh, speelt Churchill in The Darkest Hour. En die is veel meer opzichtig uh, in iemands anders huid gekropen. Voor die rol. Hè? Ik bedoel... Hij is echt letterlijk onherkenbaar. Uh -huh. En um, um, ja, deze rol is veel um, subtieler. En over het algemeen worden meer showy rollen worden beloond. Hmm. Kunnen we hem trouwens geloven als hij zegt dat het zijn laatste rol was? Ja, Ik denk het wel, want het is geen man die. kijk, heel veel, heel veel regisseurs of acteurs zeggen wel eens van hey, ik ga met pensioen. Um, dat vloepen ze er wel eens dan uit in een, in een interview of zo. En dan keren ze toch weer terug omdat ze ja, het geld nodig hebben... of toch die spotlight missen. Maar dit is geen man die acteert voor ofwel het geld... ofwel omdat hij zo graag in de spotlight wil zijn. Wat heeft hij allebei genoeg gehad? Hmm. Nee, he ja, nou ja, het, het, als je kijkt naar zijn oeuvre... heeft hij uh, nooit zichzelf willen laten zien in die uh, nee, rollen. Dus die spotlight interesseert hem niks. En nee. het geld lijkt me ook geen probleem. Oké, okay, nou, dat zal het de laatste film zijn. Doodzonde. Oké, okay. ja, snap ik. Hartelijk dank, zeggen wij tegen Floortje Smit. Ja, gaan wij naar de atlete Shivan Hassan luisteren... die won ze juist zilver bij de Weken Indoor in Birmingham... op de drie kilometer. Verslaggever Flore van Horen sprak zojuist met Hassan. Hoeveel glans zit er aan deze medaille? Ja, deze. Ja. Ik heb slim gelopen, ik heb goed gelopen. Ja, dan weet ik, ja... Is dat het grote geheim dit keer dat je slim hebt gelopen? Um, nee, het is niet groot geheim. Uh, ja, ja, ik denk, ik moet misschien uh, meer wedstrijd doen voor deze wedstrijd. Dan uh, weet je, het is niet zo moeilijk om, uh, om uh, de laatste drie of vier rondje. Toen snel lopen. Maar ik heb niet gedaan. Zo is het moeilijk. Zonder, weet je, Ik heb goed getraind, maar zonder, zonder wedstrijd ...altijd zwaar. Hey, je hebt weinig wedstrijden gelopen. Ja. Wist je wat je kon? Nee, daarom. Ik, ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb uh, één... Uh, ...wedstrijd gelopen. Dat is heel... Uh, gewoon, ...niet echt normaal, maar indoor. Gewoon 300, 300 meter indoor. Dat, dat is een maand geleden of zo. Dat is alles wat ik heb gedaan. Ja, je, je weet niet wat je kan. Ja. Wat, is, wat is dan je plan? Ja, precies, ik weet niet wat ik kan. So, maar ik denk, wat is dan het plan? Mijn plan is, ik weet, ik weet niet mijn plan ook dan. Weet je, als, als, als, als ik heb geen wedstrijd gedaan, dan weet je niet wat ik, waar ik sta. Ik denk, ik was. <laughs> ik heb ja, ik ben blij om wat ik heb gedaan. Ja, Laura Muir, die dacht toch eventjes er langs te kunnen gaan hè, op het eind. Ja, ik, ik was helemaal echt. Ik, ik wist niet dat de mensen was achter me. Want je sloot heel goed de deur af. Je, je ging ervoor, ja, ze konden niet langs. Ja, precies. Toen ik zei: kom, de, Ja, de kans die ik heb gedaan is dus moet ik op een sloot uit de doen. Ben je daar slimmer in geworden? Dat je ja. tegenstanders achter je houdt? Ja, precies. Daar ja, ben ik het slimmer geworden. NTO Radio 1. Een minuut over half elf. Het is journaal met Bastiaan Nachtegaal. GroenLinks-kamerlid Van der Lee wist al jaren van het wangedrag... van de medewerkers van het Britse Oxfam. Hij werd in 2012 op de hoogte gebracht... toen hij in de directie zat van de Nederlandse tak Oxfam Novib. Van der Lee zegt niet geweten te hebben dat er sprake was van een seksschandaal. Het aantal sterfgevallen is vorige week opgelopen tot 3622. Het is het grootste aantal overledenen in één week deze winter. Volgens het CBS hangt dat samen met het koude weer en de griepepidemie... die nu al elf weken duurt. De dagelijkse gevechtspauzes van enkele uren in het Syrische Oost-Ghouta... zijn volstrekt onvoldoende om de bevolking daar goed te kunnen helpen, vindt de VN. De spullen staan klaar, maar helpen lukt niet. De VN blijft pleiten voor een bestand van 30 dagen. En NS en Thalys willen de rechtstreekse treinverbinding tussen Amsterdam en Lille laten vervallen. Dagelijks rijdt er twee keer een trein heen en weer met vaak maar weinig passagiers. In plaats daarvan willen Thalys en NS twee dagelijkse treinen van Nederland naar Disneyland Parijs laten rijden. Met een tussenstop op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. Langs de lijn en opstreken. Alle dorpelingen in het Gronse Kreewert krijgen een eigen architect toegewezen. Het dorp ligt in aardbevingsgebied. De inwoners nemen het heft in eigen handen en wachten de normale versterkingsoperatie niet af. Ze zijn huiverig voor de reguliere versterking, merkte verslaggever Rijn op Meijer. En dus dit versterkingsexperiment.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 We willen de sfeer van de tijd in zo'n dorp vasthouden. 44 huizen hier. Uh, ik weet niet het exacte uh, inwonersaantal. In Krever wonen ik denk op dit moment iets van 92 mensen. Er Staan de neuzen dezelfde kant op? Zijn ze allemaal positief gestemd? Je hoort natuurlijk ook wel kritische geluiden... maar dat mag ook in zo'n project. Mensen die terecht ongerust zijn, maar ook je komt hier voor je rust, om hier te wonen. Nou, je kunt er van op aan dat de komende drie jaar is hier geen rust. En dat vinden sommige mensen vervelend, terecht. Er zijn heel veel mensen aan het werk, want iedereen ja, krijgt ja. zijn eigen clubje mensen ja. over de vloer. Ja, ja, ja dat, dat <lacht> wordt heel ruig, ja. We krijgen hier één grote kampeurplaats eh, dan. heel veel patten koffie ja, en pannensoep. Jullie hebben een mooi dorpshuis, dus ja. dat moet volgens mij lukken. Ja. ja, dat is ook, nou ja, dat wordt dan ook eigenlijk een beetje het rustpunt, eh, waar mensen dan ook terecht kunnen, voor het, het kop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 de kostenbegroting. Een deel van de kosten gaat door uh, onze vriend Fons Verheijen betaald worden met zijn stichting Argicenza. Daarnaast zijn we in onderhandeling met de Nationaal Coördinator en met de gemeente waar wij ze dus ook vragen om een bijdrage. Die kosten moeten toch gemaakt worden. Nou, laat ons die dan maken in dit project. Dus eigenlijk staan alle stoplichten bijna op groen. Ja, wat wij tot dus toe hebben vernomen... en ook uh, tijdens iedere bewonersvoorlichting uh, hebben gehoord... staan de stoplichten uh, bijna bij iedereen op groen. De gemeente Delft-Zeil, burgemeester uh, Beukema, die staat hier meer dan 100% achter. En die steunt ons enorm hierin. Als we over drie jaar verder zijn... en ik hoop dat je dan ook uh, weer komt kijken hoe het is geworden... Graag. dan uh, ga ik ervan uit dat wij tegen jou zeggen... dit was ja. de moeite waard om al die romslomp... en al die ja. herrie en al die bouwputten te zien... om gewoon te zien dat er een prachtig gekreven is, herrezen. 1 maart 2021, dan staat het bier hier koud. Uh, heel veel bier, Je ja. bent uitgenodigd op het feest uh, als alles klaar is. De grote opening. Uh, ja. Dat bedoel ik. Ik ben blij dat het hier nog gelachen kan worden. Vind ik mooi. <laughs> ja, we hebben er heel veel plezier aan. Ja, verslaggever Reinoud Meijer in gesprek met Cornelia Haverland... en Tom Rogema. Mooi nieuws uit Noord-Groningen wordt ongetwijfeld vervolgd. De eerste testweek in de Formule 1 zit erop... Maar of we nu ook wat wijzer zijn geworden is maar de vraag. De weersomstandigheden wierpen de voorbije dagen flink wat goed in het eten. Max stappen over wat hij nu weet, na de eerste week. Het was eigenlijk een beetje een waardeloze week... qua temperaturen en hoe de baan erbij lag. Dus op dat gebied niet zo heel veel... maar het is altijd goed om een eerste gevoel met de, met de auto te hebben. Maar je voelt je wel beter dan een jaar geleden, toch? Ja, ja de auto is ook gewoon een stuk beter. Maar hoe goed? Weet weten we nu niet. Dus als ik zeg, wie wordt de wereldkampioen? Hamilton, Vettel of Verstappen? Wat zeg je dan? Ja, daar kan je nu nog niet het antwoord op geven. Maar het is minder somber dan vorig jaar? Er is nog niks sombers aan. Er is nu, we hebben nog geen race gereden. Dus het was de eerste week en over het algemeen hebben we heel weinig rondjes gereden. Iedereen. En, uh, ja, ik denk dat de tweede week hopelijk dan iets beter is daarin. Maar uh, we gaan het zien. Volgende week moet de zon gaan schijnen? Het zou uh, wel fijner zijn. Ja. Anders wordt niks met dat testen? Uh, nou ja, dat is in ieder geval uh, minder uh, ideaal. Ja, het was een tamelijk waardeloze week, zei Max Verstappen... over de eerste paar testdagen van het nieuwe seizoen. Autosportcommentator Louis Dekker, goedenavond. Goedenavond. Ja, dus er zijn niks wijzer geworden bij Red Bull? Nou, niks is overdreven, maar het is wel weinig in ieder geval. Als je vier dagen eigenlijk iedere dag 100 ronden wil afleggen... Nou, als je nu naar de statistieken kijkt... ik zal je niet vermoeien met de getallen achter de komma, maar ik denk dat ze ongeveer een kwart hebben gereden van wat ze hoopten. De enige troost is... Dat was bij Red Bull Racing zo, het team van Verstappen en zijn teamgenoot Ricciardo. Maar bij de andere teams was het ook zo. Op een paar uitzonderingen na, er zijn wel teams die echt kilometers hebben gemaakt. Dus ik snap wel de frustratie van Verstappen. Uh, het was en het weer en ze hadden ook nog wat pech en wat gedoe. Uh, eigenlijk hebben ze heel weinig geleerd. En dat was toch waar het om draait in deze week. Een auto in de vingers krijgen, leren hoe die voelt... leren of je de kampioen mee kunt worden. Ja, en jij dacht al was de kampioen aan te kunnen wijzen... Uh, nog voordat er ook maar één meter is gereden. Dat zit er echt niet ja. in. O ook niet voor jouzelf, Max, Max kon het niet, maar jij kan het ook niet. Ik denk niet dat hij wereldkampioen wordt dit jaar. Dat durf ik wel te zeggen. Oh, leggen. kijk eens aan. Nou, we, we hebben toch nieuws. Ik weet, dat het, uh, ja, ik weet dat het begin maart is. En, en je <lacht> mag me er in november aan herinneren. <lacht> maar uh, ja, we zijn inmiddels vier dagen verder. Maar we begonnen deze week. En daar wil ik dan toch maar even aan herinneren. Met de opmerking. Uh, uh, hij weet binnen een uur of die auto deugt of niet. Sterker nog, dat weet hij binnen een paar rondjes al. Ik heb met Jos Verstappen ges gesproken. Met zijn vader. Die heeft vrij veel verstand van de autosport. En die zei. Als ik hem na een paar rondjes in de ogen kijk. Dan weet hij. Weet ik al hoe laat het is. Dan weet ik of het kan of niet. En als je dan nu luistert naar Verstappen... en hij zegt na vier dagen... nee, nee, daar is het veel te vroeg voor. Wat zegt hij dan eigenlijk, hè? Is daar dan toch twijfel? Ik kan het niet zeggen. Ik vind het allemaal niet heel overtuigend die eerste week. En als je kijkt naar Mercedes en Ferrari... Eh, die hebben de zaken, de zaken redelijk voor elkaar. Red Bull eh, zegt steeds... het is veel beter dan het vorig jaar was. Vorig jaar was het echt een rampzalig begin... wist de teambaas meteen te melden. We hebben een half jaar nodig om een seconde of anderhalf per ronde te winnen op de rest. Want dat was de achterstand meteen. En nu zeggen ze steeds, nee, het is echt beter dan vorig jaar. Nou, dat zal allemaal wel, dat wil ik best geloven. Maar beter, dat hoeft nog niet goed genoeg te zijn. Dus ik weet het nog zo net niet, maar laten we het volgende week maar merken. Ja, maar nou, die testweken, daar zijn ze eigenlijk weinig mee opgeschoten. Ook al vanwege de sneeuw en de slechte weersomstandigheden. Waarom gaan ze dan niet gewoon naar een zonzekere plek... om daar te gaan, te gaan testen? Wat zit erachter? Twee dingen. Uh, het is duur. Uh, transport, dat kun je uh, verzinnen. Hè. Het, het is, het is een, een behoorlijke logistieke operatie om naar Bahrein het alternatief, te gaan. En dan weet je in Bahrein daar schijnt de zon, maar er kan daar ook iets anders aan de hand zijn. En dat heeft zowel de teambaas van Max Verstappen, Christian Horner, gezegd... als vandaag ook Sebastian Vettel, de viervoudig wereldkampioen die ik daar even over sprak. Die begon meteen over zandstormen. En toen dachten mensen om hem heen, wat zit hier nou voor grapjes te maken? Maar wel degelijk kan dat. De regen en de sneeuw die we deze week hebben gehad... daar kun je van zeggen, waarom zoeken ze dat nou op? Ja, het is een wintertest, maar moet je dat nou opzoeken? Ja, je kunt ook de woestijn in, maar daar kan het ook spoken. Dus het hoort er een beetje bij, het is het risico van het vak. De weergoden heb je niet in de hand, doe je niks aan. Mm. Nou ja, of naar uh, Californië. Hadden we net Rut Smit in het vorige uur. Die ging naar uh, Californië, want daar schijnt bijna altijd de zon. Ja. Maar goed, dat de is dus het heel duur, af. begrijp ik. Dat is de afweging. Ja, dat, dat is in ieder geval dat is wel grappig. Democratie is een leuk iets. Dat, uh, in de Formule 1 bestaat dat niet. Dus er zijn tien teams. 9 teams vonden het een goed plan om morgen nog een dagje door te gaan. Want er is één dag door de sneeuw in het water gevallen, zeg ik maar altijd heel flauw. 9 teams wilden nog een dag door. Eén team zei, nee, dat gaan we niet doen. En dus ging het niet door. Nou. En dat is de democratie van de Formule 1, zo werkt dat hier. Nou, welk team was dat dan? Die zei, nee, dat gaan we niet doen. Uh, dat weten we natuurlijk niet, oh. want dat, dat, dat, dat veto ook echt is geheim. Maar het team komt uit, Amer uit Amerika en heet haas, dan weet je dat maar vast. Oh, Oké, okay, goed. Die hebben <laughs> niet zoveel geld. Um, uh, even naar de McLaren, die heeft de, de Honda-motor ingeraald voor uh, Renault. Dat is dezelfde motor als die van Max. Uh, wat voor conclusie is daaraan te verbinden? Zijn ze een bedreiging voor Red Bull? Nee, dat, dat misschien nog net niet. Maar één ding is wel zeker. Red Bull eh, kijkt naar boven, wil Ferrari en Mercedes aanvallen. Maar moet ook naar achteren kijken. Want zowel McLaren met de Renault-motor gaat omhoog komen. Met Fernando Alonso aan boord, de tweevoudig wereldkampioen. Misschien wel de beste coureur in het veld. Maar ja, in de Formule 1 heb je ook een goede auto en een goede motor nodig. Dus Alonso in de gaten houden. En het andere team wat ik echt opvallend vind deze week... is het fabrieksteam van Renault. Eh, want er is ook nog gewoon echt een Renault-team. Die zijn heel herkenbaar knalgeel... Nico Hulkenberg, de Duitser die Nederlands praat als coureur, heel ervaren. En de teamgenoot is Carlos Sainz. En die kennen we ook nog oh ja. als de eerste teamgenoot van Max Verstappen in de Formule 1. En iedereen is het een beetje vergeten. Maar Carlos Sainz was heel erg goed hoor, in dat jaar. Die had bijna steeds dezelfde rondetijden als Verstappen. Dus vlak die ook niet uit. Ik vind uh, natuurlijk, hè, Mercedes, Ferrari, Red Bull, daar gaat het om. Daarachter, McLaren en Renault. Eigenlijk hoopt iedereen dat het eens een keer niet gaat om twee teams... Maar misschien wel om drie. En als het allemaal mee zit, misschien wel vijf. Dan heb je tenminste echte gevechten. Want daar heeft het in de Formule 1 flink aan ontbroken het afgelopen jaar. Het was vaak ja. te saai. Te voorspelbaar. Hé hey Louis, er komt een auto aan. <laughs> Is dat zo? Ja, Ik hoor wel ja, wat aankomen. Het. Waar ben jij joh? <laughs> Uh, ja, op het vliegveld natuurlijk. Hè. Dat hoort okay. bij de Formule 1. En er staat hier een busje voor me met de tekst simply Dus ik, ik denk dat ik het simpel moet houden voor jullie. Maar die wil mij naar het vliegveld brengen. Maar ik wil eerst nog even slapen eigenlijk. Oh, zeg dat even Mag tegen dat? die man. Ja, van, van ons wel. Ja, mijn, Spaans, mijn Spaans is niet zo goed. Oké, okay, adios goed. Uh, Louis. Adios ja, Mexico, ja. ja. Dag. <laughs> Doei. Another messy year, another 100 tears I'm hier is van Jacqueline Govaert. Ja, Op de WK-baan, in Apeldoorn... stonden er twee Nederlanders in de finale van de Keirin. Eh, maar ze grepen allebei naast het podium. Matthijs Bugli kwam vroeg op kop. Gaf alles, maar eindigde als vierde. Nog naheigend stond hij de afloop bij de microfoon van Hancock. Vierde, dat is nou net een plek wat je niet wil worden. Ja, dat klopt. Ik kwam vroeg op kop. Ja, dat is het koersverloop... En uh, dan is het heel lang. <laughs> Was het te vroeg? Uh, ja, uiteindelijk wel. En uh, kijk, als ze dan, dan komen ze er, uh, erop. En als ze dan met een goede snelheid erop komen, moet ze voorbij laten gaan. Maar ze kwamen niet met een goede snelheid. En dan moet je ze eigenlijk opvangen, in theorie. Kijk, als je je op dat moment laat zakken, en het gaat dus dan niet meer hard van voren... Ja, nou, daar kom je er eigenlijk daarna ook niet meer overheen. Dus uh, gevochten, maar verloren. Wat dacht je toen je er eenmaal zat in die positie? Fuck, nou moet ik twee ronden hard iets. En dat deed ik ook. Maar de uh, finish lag net uh, 40 meter, 50 meter te laat. En als ze dan komen, dan komen ze met zoveel snelheid. Ja, die snelheid had jij niet meer. Ja, je, je trekt ergens boel op gang twee rondes lang. En, uh, ja, dan komen ze gewoon op de finish hard erop. Wat was nou je plan vooraf? Uh, nou, ik wist dat ik opeens zat. Ik dacht ik laat er één of twee man overheen komen. En dan uh, kan ik kijken en uh, mijn sprint inzetten. Maar uh, ja, de rest wacht eigenlijk op mijn wiel. En ging er niet echt vol voorbij. En uh, nou ja, dat is gewoon het koers verlopen. dat is gewoon echt zonde. Terwijl het zo goed ging vandaag, hè, de hele dag. Ja, ik denk dat Harry en ik laten zien dat, uh, ja, dat we gewoon ja, meer dan mee kunnen doen voor medailles. En, uh, fuck. Ja, Eigen huisje afmaken. Ja. Ja, dit had het, uh, ja, dat is ontzettend zuur, want het hele seizoen ben je, gewoon, ben je de beste. Hè? Ja, en dit had het mooiste werk van mijn leven kunnen zijn misschien wel. En, uh, dat zit je net hier. <laughs> ah, dat is kloten. Nou, ja, dan kan ik maar één ding zeggen. Er komen nog meer kansen. Dat klopt. En uh, daar gaan we voor. Matthijs Bugli was dat. Voor Harry Lafrijzen was de finale op zijn eerste WK. Op de Keijerin natuurlijk een bonus. Het werd er niet veel meer, want de benen waren helemaal leeg. Ja, behoorlijk. Ik, uh, ik voel me op nog best wel sterk. Maar ik kwam hier uh, ja, in de eerste ronde, gebeurde helemaal niks. En ik zat helemaal op zes. Dus ja, ik moest iets gaan doen. En ik denk, ik ga druk zetten op die andere jongens. Dat dus ze misschien uh, ja, gaan rijden. Maar ik gebeurde helemaal niks. Iedereen was dwars op Matthijs. Dus ja, ik uh, zit hier in de. Ene laatste ronde, kom ik hoog in de bocht terecht. Dan liep ik heel mijn benen vol. Dan hoop, hoop ik daarna gewoon even aan te sluiten. Maar dat is helemaal op. Heb jij daar nog overleg gehad met Bugli voor de wedstrijd? Voor, voor die finale? Zouden we misschien samen iets op kunnen zetten? Nee, we zien het allebei wel echt als individueel onderdeel. En we zijn ook echt individueel veel ingegaan. Ik heb ik hem succes gewenst. Ja, ik baal ook van dat hij niet op het podium staat. Ja, ik vind het mooi als we allebei iets kunnen doen. Maar ik, uh, ja, ik wou niet samenwerken. Wat kan je verder zeggen over de dag die je gereden hebt? Want je begon vanmorgen met tegen mij te zeggen van ik heb hele slechte benen. Nou, die slechte benen hebben je wel in de finale gebracht. Uh, ja, dat had ik zelf echt niet verwacht. Zeker niet na die eerste rit waar ik uit lag. Alleen, uh, ja nee, kansing toen pakte ik me wel. In <laughs> de ja, finale vond ik heel vet. Maar, uh, uh, ik, ik mis nog zoveel tactiek. Zeker als de finale zit ik achterin en uh, ik kan uitrijden, maar... Nou, op een gegeven moment is het voor mij ook op en dan, uh, ja, dan word je zesde. Maar met de finale ja, is de WK keiëren en ik ben er heel blij mee. Is dit nou iets wat jij ook echt heel goed gaat kunnen in de toekomst, Keieren is rijden? Uh, ik hoop het. Ik, uh, ja, ik wil me niet focussen op één onderdeel. Ik vind, uh, ik vind alles mooi. Alles mooi van de sprint. Dus ja, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk doen ook. Ja, als het zo gaat dan uh, vind ik het helemaal mooi. Ja, vanavond werden er dus geen medailles gewonnen. Toch was de start bij de WK baanwielrennen bij gisteravond bijzonder succesvol voor Nederland. In Apeldoorn werden de mannen wereldkampioen bij de teamsprint, terwijl de vrouwen zilver wonnen. Een goed begin ook voor de nieuwe bondscoach sprint. De Duitse Bill Hack. Een reportage van Corné Hendricks. Om die sport gek. Inzet de wereldtitel, Nederland of Groot-Brittannië. Het was unbelievable. Voor het wereldkampioen of voor het zilver wereldkampioen. It was a lot of pressure on them. 42-7, absoluut klinkend. Nieuw Nederlands record, sneller dan ooit. Veel woorden heeft de Bill Hoek niet nodig om de start van het WK te beschrijven. De Duitser is ruim een half jaar boskoos van de sprintploeg. En woensdag was ook voor hem een absoluut hoogtepunt. Moeten we hem bedanken? Maybe, ja. Yeah. Um, but in the end, I think it's like Renier Wolf sets um, the basics on that program and sometimes a program needs a change as well, you know, and it's like at football, a new coach comes and maybe it goes in in, in a better direction as well. Hello, hello, hello, Harry hij vertelt dat de bedankjes ook uit moeten naar René Wolf, zijn voorganger en landgenoot. Hij, Wolf, stond jaren aan het roer, zette een basis en was geliefd bij de renners. Bijvoorbeeld bij Laurien van Riesen. Wat zijn de verschillen? Uh, ja, hij is, ja, hij is gewoon anders. <laughs> hij laat ons. Uh, ja, René die, die hield alles iets strakker en iets meer uh, vol Wat Meer de zweep. Ja, dus we hebben, ja, dat valt wel mee. En zeker bij mij heeft hij dat nooit echt uh, gedaan, want ik was een ervaren sporter bij het team kwam. Alleen, uh, ja, Bill luidt gewoon net nog wat vrijer en uh, dat is zeker na zo'n zomer waarin je alles zelf hebt gedaan, is dat wel fijn. En uh, ja, daar moeten we gewoon een goede balans in vinden van wanneer wat meer invloed moet hebben en wanneer wat minder. Dit is het moment dat de gangmaker uit de baan gaat en dit is het moment dat u zometeen achter Matthijs Buckley moet gaan staan als u code oranje heeft. Hugo Haak, tot voor kort ook renner, is mede verantwoordelijk voor de komst van Hoek naar Nederland. Nu werken de twee nauw samen. Hoek de Bondscoach, Haak zijn assistent. Het is echt een hele rustige man die het gesprek aangaat met de renner zelf. En uh, ja, de renner zelf eigenlijk laat nadenken over wat hij moet doen in de wedstrijd. En ik denk dat het programma op dat punt is aangekomen dat de renners ook zelf hun eigen inbreng kunnen hebben. Wat zijn wat jou betreft eigenlijk de verschillen met zijn voorganger, met Wolf? Uh, nou, René is natuurlijk echt de oprichter van dit programma. En, uh, het programma was op dat moment gewoon echt gericht op... Als we dit en dit en dit doen, dan krijgen we ook een goed resultaat. En ik denk dat we op dit moment aangekomen zijn op het punt dat we nu verder moeten. Dus de basis is gelegd door René en dat is fantastisch. En nu moeten we verder richting de echte toprestatie. Bugly. Bugli! Barret Bugli en Vinokorov! Barret Bugli en dan komt het Carlin! Baret, Bugli! Barret Bugli! Maak ze gek! Maak ze gek! Ja, ja! Hoek beschrijft zichzelf als een moderne coach anders dan vroeger toen vooral de zweep werd gebruikt. Hij laat zijn renners wat vaker vrij. Sometimes you have to be like that, you know, you have to show them the path. But I think if they know why they are doing things, uh, they do it 120% or more. And if they if if I do it with a whip, they do it because they don't want to get they don't want to get hurt and they do it maybe 90%. So I think it takes a bit longer that way. Maar um, ik denk dat dat de meest succesvolle manier is voor de meeste atleten. Niet voor iedereen, maar voor de meeste van hen. Nou, niet ten koste van jou denk je, het vertrek van Wolf en dan nu deze man hier. Nee ja, weet je, dat, dat zei René ook toen hij wegging van ja... Het ligt niet aan mij of je een goede topsporter wordt of niet. Weet je, dat, dat kan eigenlijk iedereen begeleiden. Alleen uh, ja, ik, ik had gewoon veel kwaliteit van René, die paste heel goed. Ja, hoe ik train en uh, hoe ik erin sta. En dat is jammer als hij dan weggaat. Maar ja, Bale heeft ook weer hele goede kanten. En uh, ja, dat, dat is gewoon nog wel wennen. En, uh, maar er zitten ook hele positieve dingen aan. Het begin is niet onaardig hè, van die nieuwe coach. Nee, daarom. Dus uh, het gaat hartstikke goed. En uh, ja, het is voor hem natuurlijk ook mooi om uh, met zo'n team aan de slag te gaan. En al hier al deze resultaten neerzetten. En uh, ja, het is gewoon super. Uh, laat het maar horen. Een reportage van Corné Hendricks over de nieuwe bondscoach Sprint Bill Hak. Goed, dan uh, zijn we bijna aan het einde van deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Meld ik u nog even dat er een topper was in de uh, Engelse competitie: Arsenal tegen Manchester City. Dat is de tweede keer al binnen een week dat ze tegen elkaar speelden. Volgens mij was het zondag om de League. Cup uit mijn hoofd. Uh, toen verloor uh, Arsenal ook al dik van City. Nou, Dat gebeurde vanavond weer. 3-0. Binnen een kwartier uh, was het al, uh, al 3-0. En vervolgens heeft uh, Arsenal ook nog eens een keer uh, middels um, Aubameyang een penalty gemist. Dus het leed is bijna niet meer te overzien voor de fans van, uh, van um, Arsenal. En als je naar de stand kijkt, al helemaal niet. Want ze staan nu zesde. Met 45 punten. Manchester City gaat een kop met 75 punten. 30 punten meer dus dan, uh, dan Arsenal. Um, United staat tweede met 59 het gat is dus tussen de nummers 1 en 2. 16 punten. Twee punten daarachter Liverpool. En dan Tottenham Hotspur 55 punten. Arsenal moet dus nog stevig zijn best doen om bij de eerste vier te komen. Want die hebben recht op deelname aan de Champions League. Als jij even de stand in Barcelona in Spanje zoek, Dan vertel ik dat uh, Barcelona op het punt staat om twee punten te verliezen. Ze zijn op dit moment aan het spelen tegen Las Palmas. Ze zitten in de 96ste minuut van de wedstrijd. Dat is de laatste minuut ook. En daar is het 1-1. Ja, nou Barcelona staat als het zo blijft. Krijgt er een puntje bij. Komen ze op 66. Vijf punten meer dan Atletico Madrid. En daar weer tien punten achter Real Madrid. Okay. En volgens mij is het komend week -einde Barcelona Atletico Madrid. ga ik even opzoeken. Oké, okay, ga ik ondertussen volgens mij is het, uh, Diederik aankondigen. Diederik, kom er maar in. Ja, er is van alles aan de hand in televisieland. Gisteren werd al bekend dat presentator Umberto Tan... verplicht moet stoppen met RTL Late Night... vanwege slechte kijkcijfers... En vanavond presenteerde Kees Driehuis een laatste aflevering van Per Seconde Wijzer. Hij moet weg omdat hij te oud zou zijn. Elke dag komen er dus werkloze presentatoren bij. En de vraag is wat we daarmee moeten doen. En de aloude discussie laait dan weer op bijvoeren of afschieten. Een tussenweg is er eigenlijk niet. Veel mensen vinden het natuurlijk zielig. Die zien zo'n schattige presentator op tv met betraande ogen... En die willen dan zoveel mogelijk gaan bijvoeren. Maar volgens critici vererger je daarmee juist het probleem. Omdat er dan steeds meer werkloze presentatoren bijkomen. Uh, sowieso is het een beetje een onnatuurlijke situatie. In de natuur uh, trekken werkloze presentatoren gewoon naar een gebied met meer kijkers. Hier kan dat natuurlijk niet. Uh, het zou nog wel een tussenoplossing kunnen zijn om de oudere presentatoren naar huis te sturen met een klokje. Oké, Robert Meder, dat heb je dan ook wel weer ja, gehoord. Barcelona tegen uh, Las Palmas. Las Palmas Barcelona is inderdaad 1-1 geworden. En komende zondag 4 maart om kwart over 4 Barcelona tegen Atletico Madrid. Morgen zijn wij er weer. Dan is er het wekelijkse <laughs> nieuwsforum met Tom Klein, Meili Vos en Ton Elias. En dan is er ook live muziek van IM Boris. Voorheen Bozaris. Voorheen Boris. Voorheen okay. winnaar van Idols. Oké, okay. we beginnen om half acht. Voorheen half negen. Maar morgen dus half acht. Zo meteen we het op.